Jozef als type van Israël. En dat is het thema van deze aflevering van onze serie Eindtijd en Profetie. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. Um, Jozef als type van Israël. Het is wel een prachtig verhaal, Jozef. Ongelooflijk mooi. Ook wel een heel triest verhaal eigenlijk. En eigenlijk zou je het misschien wel een beetje met Job kunnen vergelijken, of niet? Nee. Helemaal niet? Job die is zo ongelooflijk uniek. Ja. Maar Jozef maar, Jozef ging natuurlijk ook door een leidensweg. Ja, natuurlijk. Maar dat, je, je loopt vooruit. <laughs> Ga maar door, daar heb ik niks meer te zeggen. Ja, ik, ik bedoel dat het bijna lijkt alsof dat je de weg met God gaat wandelen. Dat je niet buiten die leidingsweg om kan. Ga even kijken hoe de geschiedenis begint. Dat uh, lijkt me verstandig. Uh, die, be die begint in uh, <kwijls> Genesis 37. Ja, Jozef was al geboren natuurlijk. En dan gaat het uh, vers uh, Genesis 37, vers 1 en 2. Jacob woonde in het land van de vreemdelingschap van zijn vader in het land Canaan. En dit is de geschiedenis van Jacob. Hm. Hè? We zouden het toch over Jozef hebben? Ja. Let op wat er staat. Ja, Jozef komt. En Jozef, 17 jaar oud. En er, zo begint de geschiedenis van Jozef. Van ja. dus Jacob met Jozef. Ja. Dus met andere woorden, Jozef is Israël. Ja, want dit is de geschiedenis van Jacob, Jozef. Ja, heb je het nooit begrepen? Ja. Nou, ja, het, ja, ja. het is toch zo, dit is toch een fatsoenlijke exegese. Ja. En dat is dus de argumentatie dat Jozef ook, behalve dan dat hij een type van de heer Jezus is, dat is het allerbelangrijkste, mm -hmm. maar dat hij ook, uh, een type van Israël is. Ja, ja. De weg van Israël is ook de weg van Jozef die hij gegaan heeft. Ja. Dat is ontzettend boeiend. Uh, soms overlappen die twee elkaar. type van Israël en type van de Heer Jezus. Dat zullen we zo wel merken. Het eerste is, Jacob had Jozef lief. Meer boven alle anderen. Ze zeggen wel eens dat is... Uh, dat is niet verstandig van Jacob. In het algemeen ja. is dat niet aan te raden dat uh, vaders of moeders een kind, een kind voortrekken. voortrekken. Ja. Dat, dat mag gewoon niet. Ja. Ja. Maar goed, Jacob deed het. Hij had Jozef lief. Mm -hmm. En zo is de Heere God ook. De Heere God had de Heer Jezus lief. Deze is mijn zoon, de geliefde. Hoort naar hem. Vele malen staat mm. dat in, in het Nieuwe Testament. Ja. En het is heel duidelijk. En, en ook over Israël staat dat heel duidelijk. Ik heb daar een paar teksten van uh, laten zien, uh, opgezocht. Genesis 31, vers 3. Van verre is de Heer mij verschenen. Over Israël, van verre is de Heere mij verschenen. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Een eeuwige liefde. Dat ja. is niet alleen, zoals sommigen zeggen, van uh, voor de tijd van het uh, Nieuwe Testament. En nu is die liefde van God overgegaan op de kerk. Ja. Met, uh, kijk. Dan had hij dat daar wel gezegd. En dan had hij dat <laughs> daar ook moeten zeggen, ja. Dat, ja. dat is ook zo. Maar dat ja. is treurig. Ja. Dat is treurig. Nou ja, goed. Uh, we weten dat mensen heel makkelijk en snel een eigen invulling geven aan het Woord van God. Ja, dat is wel zo. Ja. Maar. Ik vind, toch, ik vind het toch droevig. Ja. Um, en dan gaan we nog een stapje verder. Uit Egypte heb ik u, mijn zoon geroepen. Dat ja. staat in Hosea. Ja. En ik heb u lief gehad. Ja. Dat staat ook in Hosea. Het staat door de hele Bijbel heen. Is de liefde. Als je ziet hoe de Heer God Israël oppikte uit de woestijn. In Ezekiel. Ja. In, in, in uw bloed zult gij leven. Maar hij zegt ook, Israël, je bent mijn bruid. Ja, maar dat is, dat is een van de laatste uitzendingen. Als we het logisch oh, liet. Kijk, daar komt het nog. Loopt ook <laughs> ook. Heb je het allemaal al gelezen, zeker? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, maar het is mooi. Ja. Het is ongelooflijk ja. mooi. Nou, die broers, die moeten we ook eens even naar kijken. Die waren neidig. Die waren jaloers. Ja. Toen Jacob, uh, de Jozef... Dus de Heere God Israël kroonde met die, die, die heilige soepjurk. Ik bedoel, die, die veelkleurige, ja. veelkleur, die, die koningsmantel zou ja. je bijna zeggen. Precies. En ze waren zo ontzettend boos op hem. Zij dulden Jozef niet meer in hun midden. Ja, dat komt en, ook heel bekend voor. Ja, dat ze, en, en, en zo gaat dat nou precies. Door de eeuwen heen is dat met het overgrote deel van de kerk het geval geweest. Ja. Joden... Zijn niet welkom. Joden, ja, die kunnen zich dan tot de kerk bekeren. En sommigen zeiden zelfs tot Christus bekeren. Ja, maar die gaan, dat, dat gebeurt toch? Maar die, die moeten hun, hun joods zijn afleggen. Ja. Weg mee met Israël. Dat is een hele, hele ernstige zaak. Dus je zou zeggen dat uh, zeg maar de kerk in zijn breedte. Um, Vergeleken kan worden met de broers van Jozef. Ja, nou, dat, dat ben ik ook aan het zeggen, ja. Nee. Dat is nee. ook zo. Nee. Nee. Dat is. En, en, en hoe dat dan afloopt, dan zul uh, je versteld staan. Ja, nee, dat is wel. Dat is wel We heel hebben mooi. het de vorige keer erover gehad, als ik me goed herinner, over, uh, over Job. Mm -hmm. Die moest bidden voor Eliphas, Bildad en Zofa. Ja. Die drie vrienden. Ja. En die stonden ook al voor de kerk. Ja. En krijg je krijgt precies. Ja, alhoewel, alhoewel, als je. Ik mag niet vooruitlopen van jou. <laughs> maar. maar uh, want dat is nog wel even. Als, als we dat zo schetsen. Dat de kerk de broers van Jozef zijn. Dat zou een type daarvan kunnen zijn. Ja. Maar aan het eind van de rit. Als Jozef zeg maar. Uh, zichzelf bekend maakte aan zijn broers. dan zou je eerder zeggen van. Hey, uh, dat is het uh, ongelovige Israël wat, wat niet in de heer Jezus gelooft uh, en uiteindelijk zien ze de heer Jezus. Dus dan zou je eerder zeggen van die broers dat staat voor zeg maar het Israël, wat, uh, ja, wat, wat niet gelooft dat Jezus de Messias is. Typen zijn hele merkwaardige dingen ja. en die kun je zoveel toepassen als je wilt. Ja, ja. Ja, tuurlijk. Ja, maar daarmee moet je wel uitkijken dat je die, ja, die de, eigen Ja, dat is goed dat je dat ook <laughs> ja, even zegt. Dat ja. bespaart ons vele brieven. Ja, <laughs> ja natuurlijk. Dat ja. is ook zo. Ja. Maar de, de Bijbel is daar zo, zo, ze heeft zo ontzettend veel diepte. <coughs> ja. En je moet niet buiten de Bijbels openbaring blijven. Nee, precies. Ja. En als je dan die type zoekt, dan moet je ook, laat ik zeggen, feitelijke teksten daarvoor mm. kunnen aanwijzen. Ja. En we zullen straks ja. over... Het ongelovigheid van, zogenaamde ongelovigheid, want ik let op het zogenaamde ja, absoluut, ongelovigheid ja. van Israël, letten. Ja, nee, ja, want ik verbaas me erover hoe dicht wij soms ook bij die Isra Israëlieten staan, bij die Joden staan. Ja, als je met ze optrekt en ja. eh, als je het gewoon alleen maar over de Messias hebt en welke het dan zal zijn, dat, dat zal wel blijken. Ja. Maar als we het over de Messias hebben, zitten we heel vaak op één lijn. Ja, dat wel. Maar een andere, hele sympathieke vent, ik denk dat je hem al kent, maar ik noem zijn naam niet, dat is niet netjes. Mm -hmm, nee. Maar die zegt ook, Jan, laten we het nou niet even over de Messias hebben. <laughs> zegt hij, want de gezamenlijke strijd om het bestaan van Israël, die, die, die, die vraagt al onze energie. Ja, maar het draait juist wel om de Messias, want de strijd om Israël wordt uiteindelijk beslist door de Messias. Oké, okay, Ja, ik ja. wel. En uh, wie het zal zijn, dat zullen, zullen we straks allemaal doorhebben. Wij uh, plegen het al te weten, eh, maar zij zullen straks ook zien wie de Messias is. Ook, dus. ook die verborgen Messias ja. zullen we het in de laatste uitzending hebben. Precies. Ja. Alles, alles komt ter sprake. Heel mooi. Ja. En dat uh, gaat door naar Jozef. Je, we gaan verder over Jozef. En God, uh, God had Jozef lief en God zegende Jozef ja. en zelfs buitenstaanders in de, hadden in de gaten dat God Israël lief had. Er ja. kwam een, uh, een koningin uit uh, Saoedi-Arabië, denk ik, de koningin van Sheba, ja. en die zegt tegen Salomo, God moet dit volk wel zeer lief hebben, zegt hmm. ze, dat ze, dat God Israël zo'n koning heeft gegeven. Ja. Dat was Salomo, uh, Salomo natuurlijk in zijn goede periode. Ja. En je was daar diep van onder de indruk, die, die vrouw. En ook, ook vele anderen, de koning van, van Hiram, de koning van Libanon. Ja, hij stond dus in de gunst van het volk. Uh, ja, hij stond, Salomon. In, zeg je? Salomo stond in de gunst van het volk. Nou, die stond in de gunst van God. Ja. Daar had ik het over. Maar ook van het volk. Ja, natuurlijk. Ja. Want het was een tijd van vrede en ja, van voorspoed. Ja. Hoewel er toch wel wrevel onder het volk. Mm. Dat uh, maakte Rehabiam. En toen durfden de mensen te protesteren. Ja. En toen daardoor kwam die Jerobeam aan de macht. Ja. ja, goed, dat is wat anders. Die Jozef. Die Jozef. Maar, hij was 17 jaar. En in de zondagsschoolverhalen hoor je vaak, hij was eigenlijk een, een, een nare jongen, mm. een verwende jongen. Hij was eigenlijk een verklikker. Mm. Hij verklapte wat, dat ze, wat zijn broers allemaal uitkuurde en dat vertelde hij aan, aan, aan zijn vader. En daarom waren ze neidig. Is dat zo? Uh, rabbijnen leggen het zo uit. Jozef had Torah-onderwijs van zijn vader gehad. Bijbelonderwijs. Om het zo te zeggen. En die wist dat Israël het uitverkoren volk zou zijn. en van de plannen van God met Israël. En, en die zag dat zijn broers dat grondig aan het verkn uh, verknallen waren. Ja. Dus hij, hij, hij moest dat wel aan het licht brengen. Want de toekomst van Israël stond daarmee op het spel. Ja. En dat was uh, heel heel erg interessant. Hij maakte zijn broers attent op hun wandaden. En, en, en ook zijn vader pa, met eerbied gesproken, u zou toch wel eens in moeten grijpen. Ja, precies. En, en, en, en zo, zo, zo werkt dat. Kijk, die broers die zijn natuurlijk puur jaloers geweest op Israël. En, en zo waren de kerken jaloers op de joden. Ze konden niet tegen de rabbijnen op, de bischoppen en, en, en de pastoors. Ze konden niet tegen hun redeneringen op. Dat lukte ze niet. Ja. En ze konden er niet tegen op dat Israël trouw bleef aan ik zeg, de voorvaderen. Trouw bleef aan hun eigen beleidenis. En dat ze Yeshua, hier Heer Jezus, afwezen als Messias. En daardoor was er eigenlijk voor hen... <coughs> Geen plek meer in de samenlevingen voor de Joden. Hmm. Nee. Uh, Pascal was dat. Die kende die theorie. Die kende die... Ja. Het, is, het blijft een beetje raar, want um, de moslims wijzen Jezus ook af als uh, Messias. Ja. En die omarmen we op dit moment heel erg in Europa. Ja, ja. ja. Toch? Ja, dat is heel erg. Ja. Nee, maar ik bedoel... Um, de Joden die, die, die zijn de die, die eruit. Maar andere volken die net zo hard de Messias ontkennen, ook de heidenen in, in Europa, uh, die, die, die laten ze die met rust. Die laten ze gewoon met rust. Ja. Uh, nou, dus het vind... blijft een beetje raar. Ja, ik denk dat uh, dat ook wel ter sprake zal komen: op het laatste oordeel. Ja. Je zegt, nou, zou jij een goede voor zijn. Dan. Ja. Nee, ja. maar goed. Ik, ik word er hopelijk niet bij betrokken, want ik weet niet of ik wel zulke wijze woorden zal spreken in het laatste oordeel. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. kijkt liever toe. Ik kijk liever toe of wat jij gaat maar, doen. Laat, die nou, het maar, een nou, laat hij een tv-opname van Laat hij dat doen. Uh, Jozef, die wordt verkocht in ballingschap. Ja. Zo is Israël ook verkocht. Er staat dus een heel interessante tekst over in met een van de laatste hoofdstukken van Deuteronomium, Deuteronomium 28. Daar staan de oordelen die er over Israël komen. Moet je maar eens kijken. Deuteronomium 28 en eh, het 68e vers. De Heere zal u op schepen naar Egypte terugbrengen, langs de weg waarvan ik u gezegd had, gij zult hier nooit weer zien. Gij zult daar aan uw vijanden als slaven en slavinnen te koop aangeboden worden. Ja. Dat is gebeurd in het begin, toen de Romeinen Jeruzalem veroverd hadden en, en, en die vreselijke slachtingen. Hm. En toen werden ze inderdaad als slaven op de markt in Alexandrië en Egypte werden ze verkocht. Ja. En wat staat hier? Maar er zal geen koper zijn. Er was zo'n grote aanbod, dat vertelt Flavius Josephus, ja. er was zo'n grote aanbod dat er geen koper was. Ja, ja. Jozef is ook verkocht mm -hmm. en Jozef ging in ballingschap. Klopt, ja. Ja, Jozef ging, ja, Jozef ging gewoon in, net als Israël in ballingschap ging. Ja, ook naar Egypte. Of er nog iets leuks. Hij komt daar als, als knechtje bij Potifar in huis. Wat gebeurt daar? Nou ja, De geschiedenis van Potifera komt straks misschien nog, maar hij doet verschrikkelijk goed zijn best. Mm -hmm. Zo doen Joden doen gewoon goed hun best. Ja, ze doen hun werk. En ja, ze doen hun werk, maar ze doen ook niet alleen hun werk, maar ze zetten zich ook in voor de Nederlandse of de Duitse. En weet ik wel wat, voor de samenleving waarin ze zitten. Ja. En ze zijn tot zegen. Ja. En zo was Jozef daar ook tot zegen. Potifera had al lang in de gaten. Dat is een jongen waar, waar, ik, waar ik op aan kan. En Karel de Grote, hè, je weet, die, is die een van de grote vorsten van Europa. Die was een analfabeet. En het hele volk van hem was ook analfabetisch. Dus hij ging de Joden begunstigen, ondanks felle protesten van de bisschoppen. Eh, en, en, en zette ze in, in allerlei functies, omdat hij zijn volk het alfabet hmm. wilde leren en zijn volk uit ik zeg, de primitieve toestand wilde halen. Precies. Zijn zoon, Lodewijk de Vrome had dezelfde ideeën. Maar ja. hij uh, zat in de geschiedenisboeken, die kon niet op tegen het venijn van de bischoppen. Ja. En, en, en zo is dat weer misgegaan in die tijd. Zo was Israël. En God staat in Genesis 39, vers 5, staat een, ook weer een merkwaardige tekst. En daar moeten we toch aandacht aan geven. Genesis 39, vers 5. Hier staat... God zegende het huis van de Egyptenaar, dat is die potifaat, om Jozef wil. De zegen van de Heer rustte op alles wat hij had, zowel het huis als in huis op het veld. Mm. En hij liet alles zijn aan Jozef over. Dus, daar, maar... En daarom zeg ik ook vaak, Joden weg. Zegen weg. Ja, dus, dus zolang wij uh, in Nederland uh, Joden huisvesten en zegenen, en zegenen, dan ja. ontvangen wij de zegen als Nederland. Ja, vind, dat vind ik ook in Jeremia. Ja. Jeremia die schreef, uh, er was zo'n ruzie in de tijd van Jeremia hm. over het feit of die Joden gauw terug zouden komen uit de ja. Babylonische ballingschap. Ja. Jeremia zei: Maak, bouw je nou huizen. En leg velden aan en, en, en, en werk daarvoor, want pas na 70 jaar mogen jullie terugkomen. Ja. En dat is ook zo gebeurd. Mm -hmm. Maar hij gaf ook een advies, bid voor de stad waarin je in ballingschap verkeert. Ja. Want in hun vrede zal ook uw vrede zijn. Precies. Dus als we, en dat staat ook in de Joodse sidur, ja. het Joodse gebedenboek, ja. daar staat ook in... We bidden voor het koningshuis, vroeger de koningin, ik weet niet of ze dat nu al geschrapt hebben en er de koning van gemaakt hebben. Maar er staat ook over het land, daar, daar bidden ze ja. voor. Dus, jodenweg, stuk gebed weg. Ja. Jodenweg, zegenweg. Dat is een zeer ernstige zaak. Ja. Nou, zo gaat dat. Maar goed, dan is Jozef in het huis van, van Potiphar, doet zijn best en dan uh, komt zei, Potifera eraan. Dan komt uh, een, een mooie schone eraan. Nou, ik Onom. weet niet of ze schoon was. <laughs> ze, ze, ze was niet zo schoon van karakter in elk geval. Precies. Uh, de, de, de innerlijke schoonheid uh, ontbrak. Maar, ja. maar zij probeerde hem wel te verleiden. Ja. En hij, wordt dan ook, uh, ten, hij had goed onderwijs uit het Torah gekregen. Ja. Hij had een goede band met God die hij vasthield. Dat is mooi. Ja. Dat hebben de Joden ook gehad. Ja. Helemaal de geschiedenis, dit is de geschiedenis, daar zijn we mee begonnen. Ja. Dit is de geschiedenis van Jacob en Jozef nu, enzovoorts. Ja. En al die hele verhaal van Jozef staat onder de titel van Jacob. Ja. Dat is Israël dus. Nou, wat gebeurt? Hij wordt vals beschuldigd. Mm -hmm. Nou, dat is, dat is voortdurend gebeurd in de geschiedenis. Ja. onderwerden. Dat doet Mahmoud Abbas nog steeds voor de Verenigde voor de Naties, die zeggen ze. En die Joden die hebben onze, on, ons land gestolen. Ja. Die Joden die, uh, hebben onze bronnen, waterbronnen vergiftigd. Die Joden bedriegen ons. Ja, en zo, de wereld, zodra er ge wat gebeurt in de wereld krijgen zij de schuld. Krijgen altijd de schuld, ja. ja. En, en dus, Jod, dus Potiphar geloofde ja. het ook. Ja, hij kon zijn vrouw moeilijk laten vallen en, en dergelijke. Mm -hmm. En hij komt in de gevangenis, het blijkt. ...dat hij in een, uh, laat ik zeggen, niet zo'n zware gevangenis terechtkwam. Hij kwam in de gevangenis voor de koninklijke gevangenen. Mm. Ja, vandaar de bakker en de schenker zaten er ook. En dat waren hoge functionarissen aan het Hof van Faro. Precies. Dus daar zat hij. Ook daar doet hij zijn best. Ook daar wordt hij geapprecieerd. En ook daar krijgt hij een belangrijke functie in de gevangenis. Ja, hij was dus een leidag. De, hij he? was dus een leider. Hij was duidelijk een, le een ja. leider, ja. ja. En hij gaf uh, uh, adviezen aan de bakker en de schenker. En die, en, en die dromen die kwamen uit. En die, uh, die schenker die uh, gered werd, die vergat natuurlijk zijn belofte. Ja. Maar ja, toen die droom van Varen ook kwam, over die zeven magere koeien en zeven vette koeien enzovoorts, en toen dachten ze in zijn Jozef. Ja. Dus. Jozef werd onderkoning. Wat gebeurt er dan? <laughs> Komt hij? Ja. Het lijkt wel een roman. Ja, nou, ja, daar is een prachtige film van gemaakt. Nou, dat, ja, ja, dat zal ja. wel, als het ja. maar bijbelgetrouw is. En dat is meestal niet zo met die nee, film. Nee, maar goed, in ieder geval. Het, is, het uh, boeit. Het boeit zeker, ja. ja. ja. ja. Nou, dus uh, zo krijg je die hele geschiedenis met zijn broers, ja. die langzaam voorbereid worden op de ontmoeting met Jozef. Ja. En dat was natuurlijk uh, enorm. Ja, die hongersnood komt daar natuurlijk tussendoor. Huh? De hongersnood komt er tussendoor. Ja, ja, die komt er tussendoor. En, uh, dus nu krijgen we de redding van Israël. Ja. En de redding van vader Jacob met, met zijn broers. En, en de hele aanhang, 70 man inmiddels was het geworden. Hmm. En die, die komt eraan. En zo zie je dat Jozef redt. Nou, springt dat maar, maar wat ik daar zo mooi, jij zegt ja, die komt, dat, dat komt er allemaal aan. Maar ze herkenden hem niet. Ze herkenden hem niet. Ze wisten niet, niet dat maar hij. Dat is, dat is op dit moment ja. ook. Ja. Het is uiteindelijk: alle dingen zijn door de Almachtige, de Eeuwige, aan de Messias overgegeven. Ja. Alle dingen zijn aan mij overgegeven, zegt de heer Jezus. Ja, op hemel, in de hemel en naar ons ook. Op ja, dat, dat, dat is in ons ook. Ja. Dus hij, hij, hij, hij had dat toch in de hand. En. Dat ging dus allemaal niet door, ze herkenden hem niet. Waarom herkenden ze hem niet? En dat is, dat is toch wel. Een, een, een Joods iemand heeft me dat aan de, aan de hand gedaan. Mm -hmm. Die zegt. Kijk, hij, hij was vermomd, zal ik maar zeggen, als een Egyptenaar. Ja. Hij praatte Egyptisch. Mm -hmm. Hij gedroeg zich als Egyptisch. Hij kleedde zich als Egyptisch. Hij was een machtig Egyptisch potentaat. Ja. Want ook farao... ...had hem alle dingen overgegeven. Ja, en een paar jaartjes ouder geworden. Ja, hij was, ja <laughs> nou, wat weet ik niet. Het zal wel. Maar ook Farao... Die, uh, ...die had ook alle dingen aan Jozef overgegeven. De Almachtige ja. heeft alle dingen aan, Israël. Je, aan Jezus overgegeven. Ja, maar ook aan Israël. Hè? Ja, Israël als en, voorbeeld. En, en, en heeft een heleboel dingen in, in de handen van de Messias. En het volk van de Messias, want die ja. worden natuurlijk één, de Messias ja. en zijn volk. Ja. Nou, dat uh, ging dus allemaal op het laatst goed. En dan zie je, ze herkende hem niet, op dit moment ook, omdat de kerk wij hebben van Jezus als de Joodse Messias, die als een Joodse rabbijn daar leefde, geboren uit Joodse ouders, in een Joodse omgeving het Evangelie bracht. Hmm. En, en, en, en dat is helemaal vermomd. En we hebben daar, de kerken hebben daar. Een westerse Messias, van Een gemaakt. westerse Messias, bijna een Griekse godheid van gemaakt. Ja. En dat is, dat, is, dat is ook voor de Joden onacceptabel, hoe dat is. Ja. Dat is helemaal, heel moeilijk. En dan komt er op een gegeven moment dat grote moment. Dat ze elkaar ontmoeten. Ja, geweldig. En dan zegt Jozef, die zegt: Laat iedereen van mij uitgaan. Ja. Allemaal wegwezen. Ja. En dan ontmoeten ze elkaar. En er gaat zo'n ontroering over uit. Als ze elkaar ontmoeten. Hmm. En dan zien we in Zachariah 12, we zullen het er nog uitvoerig over hebben. Dat heel Israël, wel zeven, vijf of zes versen gaan erover. Hoe Israël rouwt. Mijn zien die zij er stoken hebben. Ja. Ongelooflijk hoe, hoe harmonieus dat allemaal in elkaar past, ja. deze, deze bij. Ja, wat een, wat een uh, ontroering moet het ook geweest zijn. Uh, nou, We, Jozef, Jozef die laat het ook zien, hij laat zijn concentratie niet bedwingen. Ja, ik niet. Er, zelfs het huilen ja. drong door, zo hard huilde hij. Ja. Tot het huis van Faro staat ja, er in de Bijbel. Ja. En Faro, was daar allemaal aan de hand? Ja. Oh ja, zijn vader en zijn broers die zijn uh, gekomen. Ja, en het blijkt dat hij een Hebreër is. Geen niks, laat die lui ook maar komen, zijn farao. Ook. Ook. Want men vermoedt ook historisch dat die farao eigenlijk in Egypte ook een, een soort indringer was. Ja. Van een bepaald volk, dat weet ik eigenlijk ja. ook niet meer. Nou, Israël, die, uh, dat wordt eigenlijk door Jozef gered. Ja. En die broers worden gered door Jozef, mm -hmm. door Israël eigenlijk. Ja. En, dan zien we hetzelfde als met Elifas. En die broers die accepteren het. En die zijn, blijken helemaal veranderd zijn, ook van karakter. Dan mm. gaat Jozef wel, wel uitgetest, natuurlijk. Ja. En, ja, dat was wel knap van hem hoor. Ja. Nee, dat stuk wijsheid. En, en, en, en het wordt weer één. En ze worden één volk in, in het land Goosten, In een vruchtbaar land. En. Typisch is ook dat dit herstel van Israël, het herstel van dat gezin van Jozef ja. en, en, en, en de redding van Israël, gebeurt in een tijd van hongersnood. Ja. Dus met andere woorden, we zullen dat nog zien als we het over David hebben, mm -hmm. de redding van Israël, de uiteindelijke redding van Israël, zal in een tijd van oordelen over de wereld komen. Ja. En dat, dat, dat wordt ook daar uitgebeeld. Die, heel, het is één, die hele schrift is één harmonieus geheel. Ja, precies. Ja, ja, het, is, uh, het is een bijzonder verhaal. En als je zeg maar, die legt op het Israël van vandaag, dan is het, uh, maakt het alleen maar nog bijzonderder. Ja. ja. En uiteindelijk is de conclusie van het verhaal Joseph, de Jozef, de verworpen Messias. Mm -hmm. Maar ook het, het verworpen Israël door ja. de wereld, is ja. uh, uitgeschopt door, door zijn broers, door de kerk zal ik maar zeggen, hm? is het die Israël redt, die de kerk let, uiteindelijk is het hij die de wereld redt. Ja. En dat gaat onder de Messias, maar dat wordt ook uitgevoerd door Israël, want Israël is eigenlijk de hand van de Messias. Ja. En zo is het gewerkt en Israël uh, is Jozef een machtig motief. Die type. En nu begrijpen we wat er stond in uh, Genesis, ik meen dat het 37 was, vers 2. Dit is de geschiedenis van Jacob. Nee, en dat is de geschiedenis van Jozef, <laughs> uh, is de geschiedenis van Jacob. Geweldig. Dankjewel Jan, uh, de tijd zit erop. Ja. Uh, prachtige conclusie uh, over Jozef als type van Israël. We gaan uh, volgende week weer verder met onze types. En uh, u thuis, het is zo'n bijzonder verhaal, dat verhaal van Jozef. Als u die film nog niet gezien heeft, dan zou u zeker misschien ook gewoon die film nog eens een keer moeten gaan kijken. Want het is echt gewoon mooi hoe Jozef, het hele verhaal rondom Jozef, eigenlijk uh, laat zien hoe het met Israël vergaat en hoe het met de Messias vergaat. En straks, als de Messias komt, zal die inderdaad dat prachtige moment zijn... Dat hij iedereen wegstuurt en alleen met zijn broers zal zijn. En dan maakt hij zich bekend. En uh, daar kunnen wij niks aan veranderen. Dat gaat hij zelf doen. Dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering. Maar denk erom, er komt een tijd dat, dat je gaat roepen. Ja. En, en, en denk erom, er is een naam waarna je kunt roepen, dat ja. is Jezus. Ja. Al die de naam, en wanneer zegt God dat? Door de profeet Joël. Ja. Dat wordt geciteerd door Petrus in zijn Pinkse toespraak.